Mark Hokken met het NOS-journaal. Het Iraakse leger heeft het vliegveld van Mosul bijna bereikt. De luchthaven is in handen van islamitische staat. Het leger begon vanochtend een offensief om de terreurorganisatie te verdrijven. Mosul werd in 2014 ingenomen door IS. Het oostelijk deel is al heroverd. En nu proberen Iraakse troepen ook het westen van Mosul weer in handen te krijgen. In het gebied wonen 650.000 mensen. Ze werden gisteren met flyers gewaarschuwd dat een offensief op handen was.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 In Rijswijk heeft een man met alleen maar een roze onderbroek gefietst op de A4. Hij maakte daar een filmpje van zichzelf voor zijn YouTube-kanaal. De vlogger roept daarin zijn volgers op hem na te doen. Hij kan binnenkort een bezoek verwachten van de politie, die heeft het filmpje ontdekt... en overlegt nu met het Openbaar Ministerie of de vlogger kan worden vervolgd. Het weer, vannacht vanuit het westen regen. Morgen overdag is het droog bij zo'n 10 graden. In de avond valt dan opnieuw wat regen. De rest van de week blijft het wisselvallig en vooral donderdag kan het hard gaan bijen. Dit was het. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 die is nu uh, ja, inmiddels uh, 14 jaar we ja. En uh, we gaan ons 15e jaar in. Als ik het goed heb. Dus wij uh, houden ons bezig met uh, veel met het uh, gemeentewerk. Uh, nou ja, er moeten preken voorbereid worden. Uh, en je, je traint, je begeleidt uh, mensen die tot geloof zijn gekomen. En die, die willen groeien. Die echt een discipel willen worden. En uh, nou ja, goed, dat is, uh, dat is heel veel werk uh,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 Een, nur er kent dat ziel. Een, nur er, gibt dir Leben. Er is de weg. Jesus, gibt die Perspektive.